Dit is Jeroen Tjapke met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie lid van het CDA uit Dongen omdat hij valse aangiften heeft gedaan. De man zei dat hij dreigbrieven binnen had gekregen en was mishandeld. Uit politieonderzoek blijkt dat dat niet klopt. Het OM rekent de man zwaar aan dat hij valse aangiften heeft gedaan. Zeker iemand met een publieke functie moet dat niet doen, zegt het OM. De man van 24 moet zich in het voorjaar melden bij de politierechter. Steeds minder leerlingen gaan naar het VMBO. Dat zou deels komen doordat een beroepsopleiding minder status heeft dan HAVO of VWO. Volgens het AD zitten er dit jaar 2000 minder leerlingen in het derde jaar van het VMBO dan vorig jaar. Terwijl het totale aantal derde klassers juist is gestegen. Voorzitter Rozenmuller van de VO-raad, de belangenorganisatie van het voortgezet onderwijs, zegt dat de trend al langer gaande is. Hij vindt dat theorie- en praktijkonderwijs beter moeten worden gecombineerd. Voor ons Rozenmuller is er in de toekomst veel behoefte aan beroepskrachten en hebben VMBO'ers een gouden toekomst als er een goede aansluiting is op het MBO. Door de krapte op de huizenmarkt is de verkoop afgelopen kwartaal voor het eerst in jaren gedaald. Volgens makelaarsvereniging NVM is het steeds moeilijker voor starters om een geschikte woning te vinden. Er stonden 60.000 huizen te koop. In dezelfde periode in 2012 waren dat er bijna drie keer zoveel. De NVM pleitte ervoor dat er meer woningen worden gebouwd. Vlinders bestonden al voordat er bloemen waren, hebben onderzoekers van de Universiteit van Utrecht ontdekt. De oudste fossiele resten van vlinders zijn 70 miljoen jaar ouder dan de oudste fossielen van bloeiende planten. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat de ontwikkeling van bloeiende planten en bestuivende insecten gelijk opging. Het voedsel van vlinders moet hebben bestaan uit niet bloeiende planten, denken de onderzoekers. Het weer, plaatselijk dichte mist, verder grijs en nu en dan motregen. Het wordt 5 tot 8 graden. Ook morgen is er bewolkt en grijs met motregen en dan wordt het 4 tot 6 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vooral problemen op de A27, Breda-Utrecht, tussen Noordeloos en Knoopend-Everdingen. 20 minuten in de file vanwege de spoedreparatie. Je kunt overwegen om om te rijden via Knoopend-Del en dan de A15 en de A2 te pakken. Verder is de N201 nog steeds dicht tussen Uithoorn en het Amstel Aquaduct. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Jocht. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, ik ga niet uh, lang die tune draaien, want u komt er straks nog een keer terug. We gaan hem straks helemaal horen en ik zal zo vertellen waarom. Ja. Maar in ieder geval welkom dat u er bent. Leuk dat u er weer bent. Dolly is er ook weer. Jazeker, zeker, de Vrijheidshof. Ja, ja, ja. Goedemiddag allemaal. Alleen oh, oh dag dat je er niet was. <laughs> ik wel en ik hoop dat onze luisteraars er ook zijn. Goedemiddag. Oh ja, goedemiddag allemaal. ja. <laughs> nou, goedemiddag allemaal. We zijn er weer. De, we hebben een druk programma vandaag. We hebben, krijgen gasten. En we moeten straks, gaan straks even live een verbinding zoeken met uh, het gebouw van Pluspunt. Waar iets helemaal mis is gaan vanmorgen met een wateropslag uh, of zo. Als ik het goed begrepen heb. Maar we gaan dat straks allemaal horen. We gaan over een uh, minuutje of tien even contact met ze zoeken... om te kijken hoe de actuele situatie is. Want daar ook is uh, CFM natuurlijk goed in. A live verslag, oftewel live actualiteit. Nou, uh, we gaan gauw met de eerste plaat beginnen. Want die tune, ik zei het al, die hoort u, uh, hoort u straks nog een keer. Maar dan in zijn geel. Ik ben benieuwd waarom. Nou, wat, wat, is wat is er dan? aan nou, de hand? We gaan eerst ondeugend Artist. doen. in het licht? Een heel ondeugend liedje van Adele Bloemendaal. Oh, speciaal voor de dames. Zijn charme kan heel groot zijn. En in bed spant hij de kroon. Wie is die schone prins waar ieder meisje s'nachts van droomt? Dat is je vinger, jij eigen wiener. Dat is de prins waar ieder meisje s'nachts van droomt Dat is je vinger, jij eigen wiener. Dat is de prins waar ieder meisje s'nachts van droomt Die stikt niet naar je never Hij kwijlt niet in je nek Hij doet gewoon zijn werk En dat doet hij lang niet gek Je lichaam is een doolhof Maar hij kent er elke heg en als moeder plotseling binnenkomt, dan stap je hem even weg. Stel dat je koningin bent en je man moet weer op reis. Wie helpt je dan wanneer de grote eenzaamheid verrijst? Dat is je vinger, jij eigen vinger. Die heeft tenminste geen matrassen in Parijs. Dat is je vinger, jij eigen vinger. Die heeft tenminste geen matrassen in Parijs. De wereld is een chaos Niemand houdt nog van elkaar Alleen je eigen vinger Staat altijd voor je klaar En laat je niets verbieden Want de priester en de paus Staan elke nacht tot aan hun knieën In hun eigen saus Een vrouw die zegt ik wil niet Zegt zoiets niet voor de grap Soms moet je twee keer zeggen Wier man dat uiteindelijk smaakt Hang nee, mijn vinger, mijn eigen vinger. Dat is de prins waar ieder meisje s'nachts van droomt. Dat is mijn vinger, mijn eigen vinger. Dat is de prins waar ieder meisje s'nachts van droomt. <middels> Ik vind dit leuk. Oh, zit nu met het schaamrood achter de microfoon. Die denkt, wat moet dit nou? Hè? nee, uh. ik zeg wat? Oh. <laughs> oh, ja, nee, dan weet ik het al. Oh, nee, ik ben nieuws aan het uit. Uh, oh, uit, uh, je hebt niet uh, eens, nie eens naar de tekst geluisterd? Oh, nee, eigenlijk niet. Oh, oh nou, dan ga ik hem nee. nog een keer draaien. <laughs> <laughs> Wat was ze dan? Nou, hè, ik draai hem nog een keer straks. Oh, uh, Adele <laughs> Adèle Bloemendaal was dit. Adele. En uh, Adèle is. Uh, het is vandaag haar geboortedag, dames en heren. Oh. En, ja, daarom. Het was artiest in het licht, hè? Ja, ja. Uh, het is van, Nou, ben ik alleen vergeten om zo snel mogelijk te <laughs> Ik was zo. Het is zo'n kort liedje. Ik kon even niet gauw alle gegevens. Maar in ieder geval, het is haar geboortedag vandaag. Uh, en, uh, volgens mij, uh, uh, ja Nou ja. Ik zal u de gegevens uh, later nog wel even doen toekomen. Uh, we gaan nu gauw door. Of gaan we eerst het pluspunt bellen? Wat, uh... Nee, ik, uh, ik moet straks terugbellen om te zien wie de tijd heeft om okay, uh, straks okay. even wat te bellen. nou dan te gaan bellen. we gewoon door. Ja hoor. Dan gaan we gewoon door. Dan gaan we gewoon verder. Dit was dus Adele Bloemdouw. Artiest in het licht. En we gaan naar de 3 in 3 Drie in, een. Drie in, drie in drie be peace when you are done. Kansas. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. I rose above the noise and confusion just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring. ZANG Die uh, eigenlijk een beetje de Amerikaanse hardrock uh, combineerde. met uh, symfonische uh, rockmuziek. Opgericht, uh, uh, opgericht in 1970. Ja. Kansas is opgericht in 1970. De klassieke bezetting van uh, deze band werd gevormd. Uh, hou je een beetje rustig. door uh, Kenny Lindgren op gitaar, Steve Walsh zang en toetsen, Dave Hope op bas. Phil Ebert op drums en Robbie Steinhardt viool en zang. En Richard Williams gitaar. Deze klassieke bezetting bleef de band tot 1980 bij elkaar. De grootste successen in deze periode waren de albums Left Overture uit 1976 en Carry On, Wayward Sun en Point of No Return uit 1977. En van dit laatste album hoorde u in ieder geval al twee songs. Dat namelijk de titelsong Point of No Return. En daarvoor uh, Carry On Wayward Sun. En het hele verhaal werd gecompleteerd door uh, Dust in the Wind. Zeker de grootste hit van Kansas. Uh, de band uh, ging uit elkaar 80 en kwam in 1986 weer bij elkaar. En bestaat nog steeds. Zij zei het dan in wisselende bezettingen. En ik mag mij gelukkig prijzen dat ik ze, nou weet ik niet meer precies hoe lang het geleden is, twee jaar geleden denk ik, ze een keer weer live gezien heb in, in Tilburg. En uh, dat was best wel een goede belevenis, want er speelde nog steeds fantastische muziek, deze Amerikaanse progrock band zou ik maar zeggen. Morgen is de gedenkmatige dag. Hè? Morgen komt het nieuwe album van Kayak uit. Ik ga er straks nog wat van draaien. En uh, 12 januari. Ja, Morgen komt hij officieel uit. 17 gaat hij heten. En het is een prachtig album geworden. Ik heb er al wat dingetjes van mogen horen. En ik ga straks nog even wat ervan draaien. Maar doe straks. Uh, eerst gaan we eventjes nog verder. En uh, we gaan nog even kijken of we contact kunnen krijgen met Pluspunt. Of en anders. Uh, nou ja. Hebben we straks het regio nieuws. Ja. Dat nog. De, song van de, de titel van de volgende song is nou niet bepaald uh, uh, vriendelijk, zou je kunnen zeggen. Want het liedje heet: Song for a sucker like you. <laughs> nou ja, je kunt zo ook je gevoelens uiten. Nieuwe. They got a song for winners They got a song for those who lose They got a song for dealers, yes They got a song for those who use They got a song for beggars They got a song for those who choose But baby don't have a song for a sucker like you, a sucker like you. What's that you're saying, that you have been misunderstood? You want to take the time and clear it up, a matter of fact I wish you would. And if it's a real long story, take your time You can't make it good, make it true Cause baby They don't have a song for A sucker like a you A sucker like you Got your doctor He's gonna tell you how you feel And you got yourself a lawyer Don't you babe? He's gonna show you how to steal And Now you want a musician Want him to make your dream come true Well baby Tucker like you Ren of Sidran. Net hoe je het nummer En noemen, noemen uh, niet zo'n vriendelijke titel eigenlijk. Uh, het liedje dat heette... Song for a Sucker Like You. Nou, oké. Okay. Het springt wel. En daar gaat het om. We gaan eventjes um, live verbinding maken... dames en heren. Met, uh, met Pluspunt in Zandvoort. Kom eraan nu. ...nodige aan de hand is en we hebben aan de telefoon... ...nou, Dolly gaat het u vertellen. Ja, aan de telefoon hebben we, als het goed is, Albert uh, Rechterschot... ...de directeur ja, van Pluspunt. Hallo Albert, goedendag. Goedemiddag. Wat een nooddag voor jullie. Wat? Ja, het is een enorm gedoe. Vertel, je... eens, ja, vertel eens wat er gebeurd is, want we hebben ongetwijfeld luisteraars... Uh, ...die nog van niets weten... Nou, dat, dat, dat verwacht ik wel, dat is ook zo. Um, vannacht is er uh, boven op het dak. Daar zit een, uh, in een ruimte, er zit een, een boiler voor de warmwatervoorziening. voor ja. het hele pand. Voor de woningen van het RIBW, van Nieuw maar ook voor ons. Ja. En daar is uh, wat stuk gegaan. en uh, vervolgens is de, de, de leiding. de waterleiding is gesprongen. Dus uh, het heeft, er is een heleboel water. Uh, vervolgens uh, omlaag gekomen. En. Uh, daar is schade bij een, een of twee woningen boven ons, uh, ja. bij het RIBW en Nieuw Unicum. Ja. Er zit wat schade en vervolgens loopt het zo lekker door naar beneden toe. En aan de kant van uh, de, de mensen die het pand kennen, de kant waar het sociaal wijkteam zit... en waar het team zit van, uh, Kennen mijn hart, het vroegere AMI, ja. en zorgbalans en, uh, en de huisarts... Die, die hebben daar ook last van. Daar staat ook het nodige wat water. En het, oh. erg, het meeste water staat natuurlijk op het laatste punt. Ja. Dat is bij ons beneden in de grote zaal. Ja. Dat staat helemaal blank. Ja. En, uh, ja, en er zitten ook nog wat ruimtes daarnaast. Dus uh, daar staat ook het nodige aan water. Jeetje. En, en dat zijn natuurlijk wel allemaal ruimtes die intensief benut worden dagelijks. Dus organisatorisch lopen jullie natuurlijk ook tegen heel wat problemen aan... omdat natuurlijk alles anders geregeld moet gaan worden, neem ik aan. Ja, maar we hebben uh, goede mensen in dienst... die ja. van alles en nog wat hebben proberen te regelen. Ja. En uh, de, de, de ja, improvisatietalent... Uh, ja, dat, dat hebben we gelukkig wel. Okay. Dus uh, een, een aantal dingen zijn nu al, uh, die worden opgepakt. Nu, ja. nu zijn ze druk bezig, op dit moment, dat is een gespecialiseerd bedrijf, ja. om uh, de, het water af, uh, op af, te, te, zuit, voeren. Ja. af te voeren. Uh, de, er is al een elektricien geweest, die heeft op één dingetje na, is de elektriciteit doet het weer. Zo? Dat is vlot. En, uh, nou ja, uh, we hopen dat uh, vandaag of uiterlijk morgen... dat er weer lessen kunnen worden gegeven voor statushouders... die, uh, die Nederlandse les willen leren. Ja. Het grootste probleem is denk ik de, uh, is de grote zaal bij ons. Daar staat ja. echt veel water. Dus ja. uh, uh, ik verwacht, want daar de... de verzekeringsexpert is nu de schade aan het uh, bekijken ja. dat daar de vloer, dat die eruit zal moeten. Och, ja. En dat daar een nieuwe vloer ingelegd moet ja. worden, maar dat kost natuurlijk wel wat tijd. Ja. En dat betekent meteen wat problemen voor de activiteiten die daar zitten. Ja, dus, uh, en daar zit de dansschool de geloof ik hè? Die, die, die dansschool die zit daar en ja. daar moeten we nog voor, voor kijken hoe dat nou precies het beste opgelost kan worden. Ja. Ik weet dat Roy van Buringen druk bezig is om te kijken of... Uh, of je ergens uit kan wijken. Ja. Uh, hoe, dat, hoe dat precies afloopt, dat weet ik in elk geval op dit moment. Nee, dat kan ik me voorstellen. Er zijn natuurlijk even nog andere prioriteiten. Hè? En dit zijn natuurlijk dingen ja. die secundair opgelost gaan worden. En de muziekschool, ja. hoe, is, hoe is het daarmee? Staat daar ook water in? Of? Daar staat ook wel wat water in. Uh, mm, daar moet ook nog precies gekeken worden... Hoe groot precies de schade is. Ja. Het eerste lekenblik blik die ik heb is dat er, uh, uh, daar de schade wel meevalt. Misschien dat er uh, daar staat een mooie piano dat Oeh. die uh, schade heeft, maar dat weten we niet. Nee. Maar ik weet van, uh, uh, van de muziekschool zelf dat ja. ze vandaag verder de, hun lessen uh, in, in de blauwe tram uh, oh, okay. geven. Daar hebben ja. ze ook een ruimte. Ja. En daar verplaatsen ze in elk geval voor vandaag de, de lessen dus naartoe. Dat is gelukkig of, te of, realiseren. Ja, en ja, hoe het morgen en volgende week gaat, dat weet ik dus allemaal niet precies. Nee. Maar daar, daar weet de muziekschool zelf geheid meer over te vertellen. Ja, ja, ja... Um... Ja, nou, ik, ik, ik vind het duidelijk wat je allemaal vertelt. Ik heb ook zo, even zo gauw geen vragen. Jij, Ruud, heb jij nog iets? Nee, ik vind het uh, alleen, ja. het uh, is een heel uh, triest verhaal natuurlijk, Zeker, want uh, waterschade ja. is een hele vervelende schade, weet ik uit ervaring. Dus, uh, dat, uh, dat gaat. Ik hoop dat de piano uh, niet te veel schade heeft. Nee, meestal zijn pianos en vriend eh, pianos en water geen vrienden van elkaar. Nee, <laughs> elektronica, want het is volgens mij zo'n elektronisch. Oh, piano. ja, het is een ieder. Ja, ja, en, en, en een, een heel mooi ding, maar ja. voor de rest heb ik er geen verstand van. Het is nee, maar, maar, maar ja, daar zal de daar zal de verzekeringsexpert ook wel naar gaan kijken, neem ik aan. Ja, dat neem ik ja. ook aan. Dat, ja. Maar dat, dat regelt de muziekschool ja. zelf. Ja, ja, ja snap ja, dus ik. Natuurlijk, uh, daar, uh, ik neem aan aparte verzekeringen voor, voor ja. dit soort speciale. Ja, ja meestal is ja. het zo als een elektronische piano of zo'n digitale, als die uh, waterschade heeft. Dat uh, meestal, uh, als het van een goed merk is tenminste, dat als hij een beetje opgedroogd is en misschien met een feun of wat doen, dan uh, kan vaak de schade nog meevallen. Maar ik heb, ik heb zelf ook zo'n opt... ding... Ik hoop het, ja. nou, maar verder weet ik het niet. Nou, en voor de rest, uh, ja, we, ja. Met, met passen en meten proberen we uh, de mensen... We hebben gelukkig hier een goede wifi-verbinding in het pand. Dus mensen die moeten werken, ja. die kunnen we een, een goede wifi-verbinding aanbieden. Uh, en we ja. proberen zo gauw mogelijk het boel weer droog te krijgen... dat ze ja. op hun plek weer aan het werk kunnen. Ja, okay. ja. nou we, we gaan het volgen, Albert. Ik dank je heel hartelijk voor uh, je toelichting... Uh, voor nu? Uh, ja, mocht er, mocht er weer iets uh, nijpends zijn of, of een ontwikkeling waarvan je zegt, uh, nou, dat, dat, dat moet eigenlijk uh, Zandvoort weten, dan houden we ons aanbevolen ja. de komende anderhalf meten, uur. Dat houden we zeker in de gedachten. Ja, oké okay. okay, Albert. Ik wens jullie ontzettend veel sterkte en heel Dankjewel. veel succes met alle werkzaamheden. Oké, okay, dank u wel. Goed, oké. Okay. Bedankt Albert. Dag, dag. Ja hoor. Dag. Dag. Dag. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, mocht u het uh, gesprekje van net niet vanaf het begin hebben opgevangen. Uh, in het gebouw van Pluspunt aan de Vlemingstraat in Zandvoort Noord... is vanochtend een watertank gesprongen die op het dak staat. En er is grote waterschade ontstaan. En zeker in de onderste verdieping waar de dansschool, muziekschool hun domicilie hebben... en waar ook tal van andere activiteiten plaatsvinden. En we hebben zojuist uh, van uh, de directeur vernomen... dat er met man en macht aangewerkt wordt... om alle ruimtes weer zo snel mogelijk functioneel te krijgen. Tijdens een grote controle in Haarlem... heeft de politie woensdag een aantal zakken met hennepafval aangetroffen... in een auto... Het voertuig was in beslag genomen in verband met een openstaande belastingsschuld. De politie en de belastingdienst zijn deze woensdag met een grote controle... nabij de Veerplas in de Haarlem, Haarlemse Waardepolder bezig geweest. Op diverse punten stonden voertuigen die nummerplaten van voorbijrijdende auto's, auto's scanden. De bestuurder van een Mercedes werd aan de kant gehaald vanwege een belastingsschuld... Het voertuig is daarom door de Belastingdienst in beslag genomen... en toen de wagen vervolgens werd gecontroleerd... werden dus de diverse zakken met hennepafval aangetroffen. Naast het voertuig met hennepafval... zijn er nog diverse andere voertuigen in beslag genomen... en zijn openstaande boetes geïnd. De politie heeft dinsdagavond een 28-jarige Amsterdammer aangehouden... wegens inbraak in een woning in Haarlem... Ook werd bij deze woning een slotenspecialist aangehouden... maar deze verklaarde door de inbreker te zijn ingeschakeld. De 48-jarige bewoner van een pand aan de Kleverparkweg... schakelde rond tien over half tien de politie in... omdat er bij de voordeur van zijn woning twee mannen stonden... die bezig waren het slot uit de deur te boren. De bewoner was door de nodige herrie die het boren maakte... vanaf het balkon gaan kijken om te zien wat er aan de hand was en hij had de mannen aangesproken. En terwijl de verdachte naar binnen ging, bleef de slotenspecialist buiten staan wachten. Intussen belde de bewoner dus de politie. En toen de politie ter plaatse kwam, bleek de inbreker nog steeds in het pand te zijn. En hij kon worden aangehouden. En de slotenspecialist werd ook aangehouden, maar hij verklaarde dus... dat hij telefonisch voor deze klus was ingehuurd en niets wist van een inbraak. De man is na verhoor heen gezonden en de politie onderzoekt zijn rol bij de inbraak. Sinds vanmorgen staat bij de overweg op de Westergracht in Haarlem een nieuw soort stoplicht. ProRail Pro heeft de zogeheten oversteekhulp daar neergezet om ouderen en minder valide veilig en stressloos te helpen oversteken. Het gaat om een test die drie maanden duurt. De oversteekhulp is een soort stoplicht dat aangeeft... of er nog voldoende tijd is om veilig over te steken. Bij een groen symbool kan in alle rust worden overgestoken. Als de zuil een witte trein laat zien... betekent dit dat er binnenkort een trein aankomt... en de langzame voetganger kan er dan voor kiezen om te wachten op groen licht. In de eerste week staan medewerkers van ProRail bij het stoplicht klaar om toelichting te geven... En aan het eind van de proefperiode wordt gekeken of het hulpmiddel bevallen is. In maart start de ProRail met een speciaal op ouderen gerichte overwegcampagne. Tot zover het regionale nieuws. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vrijwel overal bewolkt en nevelig met vooral in het westen van het land ook uh, af en toe dichte mist. Zeer lokaal valt er nog wat motregen en op sommige plekken zou de zon nog even kunnen doorbreken. Maar er zijn ook plaatsen waar de mist hardnekkig is. De maximum temperaturen variëren tussen de 3 en 8 graden. De zwakke wind is overwegend oostelijk en in de loop van de dag draait de wind naar noordoost tot noord. Komende nacht is het nevelig en komt er op veel plaatsen ook dichte mist voor. De minimumtemperatuur ligt rond de 2 graden en er staat een zwakke wind uit noord tot noordwest. Dan gaan we even kijken naar morgen. Morgen overdag zal de mist maar langzaam oplossen en blijft het nevelig. Soms kan er nog wat motregen vallen. De max maximumtemperatuur ligt rond de 5 graden en er staat een zwakke, beraderlijk veranderlijke wind. Tot zover het weerbericht van het KNMI. Sol. Althans, zo klinkt het. Uh, ik weet niet wat het is, want ik kan het niet zien op het beeldscherm. Wat Ai, is dit, Dolly? Vertel. Dit is uh, muziek van de heer Ootjes Klee. Oh ja, die ken ik, ja. Ken je hem? Ja, die ja. ken ik, ja. ja. Lekker, hè? Ja, lekker, hoor. Ja. Nou, heerlijk. Heb ik voor jou gedaan, omdat ah. ik weet dat je daarvan houdt. Nou, wat lief van je. Ja. Ongelooflijk. Wat een collega ben ik ervoor. voor je. Ach, moet uh, je vrienden geloven. Zeg, we hebben het uh, druk. We gaan uh, eventjes uh, dit een beetje afkappen. Het, uh, althans, uh, deze plaat. Nou, en, uh, lekker dan. Ja, nou, hij is toch afgelopen. Oh. <lacht> <lacht> I, nou, dan weet het gewoon I, tijd uh, dat je hem eraf kapt. <lacht> ja, natuurlijk. Hij was toch al afgelopen. <lacht> maar uh, we gaan eventjes praten met uh, twee uh, prachtige dames... en een heer hier in de studio. Ja. En uh, die zijn van... Uh, waar zijn die van? Uh, Vertellen jullie eens even. Waar zijn jullie van? Ja, nou, ik kom uit uh, Aalsmeer... Ja. En uh, ik ben Beer uh, uit Haarlem. We doen allebei de opleiding MBO artist Theater op Nova College. Ja? ja. En ik ben Sabine van der Gracht. Sorry. Heel leuk. Ja, en dan hebben we nog een dame hier. Stel jij je ook even voor. Hi. Lea Bos, hier uit Zantwoord. En ook, uh, ook uh, studenten, studenten. Aan het MBO Nova Theater. Ja, zeker. En uh, jullie doen, als we het goed begrepen hebben, bestaat het theater artiestenopleiding uit twee stromingen. Hè? Je kan kiezen voor de dansopleiding. En je kan kiezen voor de acteursopleiding. Ja. Ja. En jullie doen de acteursopleiding. De, de ja. acteursopleiding. Ja. En, en grappig vind ik dan weer... want dat, dat weet ik dan uit ervaring... dat de dansers uh, echt alleen maar dansen... maar dat de acteurs ook danslessen krijgen. Hè? Ja, soms. Inderdaad, tijdens workout. Maar topopleidingen al... Uh... Al twee jaar achter elkaar. Topopleiding? Ja. Een bekroning is dat toch ja, niet? Ja. Oh? Is we dat waren vorig jaar zijn we uh, topopleiding geweest. Ja. Uh, gewoon de artiestenopleiding. en uh, dit jaar volgens mij weer, toch? Dat is dan wel opvallend, hè? Jullie uh, komen op school en meteen uh, krijgen ze een kroontje <laughs> met uh, topopleiding. Dat wil toch wel wat zeggen over jullie kwaliteiten, toch? Of uh, ja, vergis natuurlijk. ik me daarin? <laughs> maar waar gaat het om? Waarom zijn jullie hier bij ons? Nou, uh, wij komen een beetje uitleggen uh, dat wij uh, allebei... zo, so, dat gaat even lekker dit. Nee, we hebben allebei een, uh, een theaterstuk, um, Beer en ik. Want we zitten allebei in een aparte groep. Ja. Het uh, wordt ook wel de klassiekers genoemd. En uh, nou, daar komen we een beetje over vertellen. Het maar zijn, over een uh, stuk. Jullie gaan dus, als ik het goed begrijp, een voorstelling uh, geven. Ja. Klopt, het zijn okay. twee uh, stukken van vroeger, rond 1900. Ja. En... Uh, uh, ja, Pirandello en uh, Molière. Twee ja. echt oude toneelschrijvers. Ja. En uh, de, de klas is zeg maar opgesplitst in twee. En de ene helft uh, speelt de ene voorstelling en de andere helft de andere voorstelling. Oké, okay. maar nou zijn het hele oude stukken. Maar jullie spelen ze geloof ik niet als zodanig. Hè? Ze nee, worden nee. niet echt in hun oude staat opgevoerd. Nee, nee onze script is sowieso allemaal veranderd. Want ja. hij uh, was ook Frans geschreven. Um, maar we hebben wel onze eigen draai echt aangegeven. Okay. Uh, aan het stuk ja, ja. En uh, daar zijn ook, geloof ik, jullie uh, theaterdocenten verantwoordelijk voor, toch? Ja, klopt. Ja. En wie zijn dat, jullie uh, docenten? Uh, we hebben Bor Royakkers, die uh, doet het stuk met mij. Vanavond improviseren wij. Ja. En Rick Dros doet het andere stuk. In Gebeelde Zieken heet dat. Dat zijn ook niet zomaar docenten, geloof ik. Hè. Dat zijn ook uh, mensen die ja. uh, ook op het theatervlak al uh, de nodige ervaring hebben en het nodige gedaan hebben. Ja, dus Klopt, ja. Uh, ja, ja. Zeg, en, en jullie, jullie doen dus die, die, die MBO-opleiding. Uh, Beer, waarom heb je daarvoor gekozen ooit? Um, nou, ik ben, ik ben sowieso de jongste van de klas. Ik was 15 en toen moest ik een uh, opleiding kiezen. Dat vond ik ook gewoon nog heel jong en het was toen ja. echt een hobby. En toen dacht ik, laat ik dit doen en kijken hoe dat uitpakt. En nu. Ja, vind ik het heel tof. Theater was al je hobby. Ja, theater de, de, de, was mijn hobby. Ja. Je, dus je zat waarschijnlijk al uh, voor, voor uh, recreatief... Uh, klopt. Op, op re amateurgebied uh, uh, was ik al heel lang bezig met theater. en ja. Dus ja, dat vond je dermate ja, leuk ik, ik, dat je ik, dacht ja. van... Ja, nou ja. klopt. Ja. Ik moet wat. Ik ja, moet wat, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja, en dat lag je wel. En jij, Sabine? Nou, eerlijk gezegd wist ik echt niet wat ik wilde. Want ik was zelf ook nog maar 16 en jong. En ik wist echt niet... Ik heb ook echt nog nooit wat gedaan, tenminste voor deze opleiding, iets met theater. Oh. Um, maar ja, ik was dus aan het zoeken voor een vervolgopleiding. En ik kwam dit ja. toen tegen. Ja, het leek me super leuk. Ja. Um, ik heb wel fanatiek met zingen gedaan. Dus echt wel zangles. En ik speel ook ja. in een bandje. Dus nou ja, daar was ik dus wel geïnteresseerd in. En dacht theater, ja, waarom niet? Dus ik ga naar die open dag. En ik vond het eigenlijk super gaaf. Ja. En toen heb ik audities gedaan van, nou ja, ik doe het maar. Ik kijk wel wat hierna komt. En toen ben ik ook nog eens aangenomen en... Uh, ja, sindsdien ben ik echt geïnteresseerd ook in theater. Maar hiervoor was ik dat echt helemaal, ja, wist er niets van. Dat is dan toch ook wat. Want uh, ik heb begrepen dat de audities om, uh, om terecht te kunnen op deze opleiding, die, uh, daar liggen de voorwaarden heel hoog voor. Hè? Want er zijn heel veel aanmeldingen, maar ja, slechts kleine groepen worden... Uh, binnengelaten ja, zeg maar. Ja, het is zelfs nu, uh, ze krijgen nu zoveel aanmeldingen dat er in plaats van één auditieronde nu twee auditierondes worden ingevoerd dit jaar. Zo. Uh, omdat ze het anders gewoon niet bij kunnen houden met uitzoeken wie ze wel en niet willen. Ja. Is ook nu uh, De eerstejaars op dit moment uh, hebben een veel grotere groep dan, dan waar wij mee zijn begonnen. Ja, ja, want ik heb begrepen, er zijn honderden aanmeldingen per jaar. Ja, hè? en er worden er maximaal 25 aangenomen. En okay, daar, zijn jullie, daar zijn jullie doen. de drie van. Dat, dat zegt niet niks, ja? Ja, we gaan even een muziekje doen, want we uh, ja. praten we zo weer verder. Is goed. Nou, dan hebben we dit deel. Look what you started. It's obvious who it's to play. Yeah, I got caught up in the place. Aha. Uh -huh. And I try to hide it. But you were too hot to contain. 180 degrees in my veins. Oh, oh, oh. Baby, when I pull you closer, I know that it's gonna be over. I was fireproof. Till I had you in my room I got too close to the fire Now I'm burning up in you I was fireproof It's getting hotter in this room I got too close to the fire Now I'm burning up in you Fire, fire, fire, fireproof Fireproof So dangerous. Your body is one with the beat, an inferno right in front of me. Oh, yeah, it's an emergency, baby. You get so lean, keep pouring that love on me, on me, baby. When I pull you closer, I know that it's gonna be over.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 Ik zat even niet op te letten. Dit komt straks wel. <laughs> uh, maar ik zat gewoon even niet op te letten. Ja, dat moet je natuurlijk wel blijven doen. Uh, maar dit was, de, dit was een verzoekje van een van de, de mensen hier. Uh, Vax met uh, Fireproof. Ja, zo heette het. En dan de rustige mix. Mooi nummer. Ja. ja, er zijn nogal andere mixen ook van. Met okay. een heleboel, heleboel herrie erachter. Maar uh, de, ik denk, doe maar de rustige. Oké, okay, we gaan verder. Ja, we gaan verder met Sabine, Lea en Beer. Uh, jullie komen hier omdat jullie binnenkort een uh, voorstelling gaan geven. Twee voorstellingen in één. De klas is opgesplitst in tweeën, hebben we begrepen. En uh, Sabine, jij uh, bent van het andere team, zeg maar, dan uh, Lea en Beer. Uh, ja. Dus we hebben hier twee vertegenwoordigers. <lacht> Welk team, uh, uh, welk team, uh, welk stuk gaan jullie uh, uitvoeren? Ja, wij spelen het stuk De Ingebeelde Zieken van Moyera. Ja. Het stuk uh, komt uit 1673. Zo, dat dus dus is een tijd een, terug. aardig uh, oud stuk. Ja. Um, ja. Dat, uh, en waar, waar gaat het over? Nou, het gaat over een uh, zieke moeder. Tenminste, zij denkt dat ze heel erg ziek is. Ja. En zij wil haar dochter uithuwelijken aan een dokter. Ja. Maar eigenlijk is die doch, uh, dochter helemaal niet verliefd op mannen. Oh. Maar die valt op vrouwen. Oh. Nou, en daar ben ik dus ook een van, want ik ben dan haar uh, geheime vriendin, om het zo te zeggen. Ja. En eigenlijk daarin speelt uh, het verhaal zich een beetje in af. Ja, en je had nog geen vrouwelijke artsen destijds waarschijnlijk. Dus ja. Nou, we, dat, nee. waren, dat waren dan weer heksen. Maar dan heb je is ja. dus wel gelijk, Sabine is inderdaad van het andere team in haar stuk. Hè? Huh? Dat was een hele slechte. Een hele slechte. Oh, mijn grootste oh, sorry. Maken, ja, ja dat, nee, uh... ik, zat, ik zat te ver door te denken dan. <laughs> <laughs> en, <laughs> en dan uh, betekent dat dat uh, beer dus in het uh, stuk is ingedeeld van Pirandello. Ja, klopt. Vanavond uh, improviseren wij, heet het. Ja. Het komt uit 1929, uh, geschreven door Pirandello. Ja. Het gaat zeg maar over, je hebt een regisseur, die speel ik. En dan zijn er allemaal acteurs. En er zijn ook echt stukken tijdens de voorstelling die we improviseren. Um, alleen ik als regisseur wil... Het af en toe net wat anders. Maar de acteurs hebben ook hun eigen mening. En de karakters botsen. En uh, chaos. En op een gegeven moment willen ze gewoon hun eigen stuk zonder mij. Dus jullie, even voor de duidelijkheid. Jullie improviseren niet. Maar jullie spelen dat jullie improviseren. Of begrijp uh, ik het nee, dan niet goed? We improviseren ook soms echt tijdens de voorstelling. Oh, dat, dat ook. We hebben, hebben richtlijnen. Sommige uh, scènes zijn wel geschript en echt met tekst. Maar er ja. zijn ook een aantal scènes die, uh, waarvan we gewoon weten welke kant het op moet gaan. Maar, maar verder, hoe? Dat hoe? Is, dat is altijd dat de Dat is toch een verrassing ja. voor, de, voor ja. de mensen die komen kijken. Ja. Ja. Ook voor ons. Het ligt natuurlijk ook aan hoe het publiek reageert, hoe wij uh, daarop doorgaan. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Spannend. Dus dat is heel spannend, ja, zeker. Ja, ja, ja. En uh, jullie gaan twee dagen achter elkaar optreden. Ja, klopt. Ja, dat, uh, welke data zijn dat? De 17e en de 18e januari. En het, het is hier redelijk in de buurt, hè? Klopt, dat is, uh... het dat Hout Theater. Het Haarlemmer Hout Theater, een heleboel mensen zullen dat waarschijnlijk niet kennen. Dat is eigenlijk meer een beetje Heemstede dan Haarlem, hè, geloof ik. Klopt, klopt. Het ligt een ligt beetje uh, wel op die grens. Aan de ja. Spanjaardslaan, hè? Ja. Ik geloof jou zo op je ja, woord. Ja. De, bij de, bij de ja, bij de voetbalvelden. Klopt, ja, bij HVC ja, ja. is dat. Het is een heel ja. mooi theatertje. Heel schattig. Okay. En heel makkelijk te bereiken. Het ja. dus moet goed komen. Ja, ja, ja. Nou, leuk. We gaan ze straks na het nieuws nog heel even verder praten... en eens kijken of we een van jullie docenten hierover... Uh, aan de telefoon kunnen krijgen. Yes. Geef me eentje handen. Kijk in mijn ogen. Ik zit vol van iets...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 the hour.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 Ja, zo zijn we alweer door het eerste uur heen van dit programma. Zand voor het lust. Het gaat veel, het gaat snel. We gaan straks vrolijk verder. En uh, we gaan nu eerst naar het nws journaal van 1 uur. Tot zo. Alles voor mij.